Uur. Maar ik met het NOS-journaal. In Hoogmade is de brandweer bezig met het nablussen van de brand... in de Rooms-Katholieke Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Het gebouw is voor een groot deel verwoest. Omdat de restanten instabiel zijn... kunnen niet alle omwonenden terug naar huis, zegt de brandweer. De brand ontstond aan het begin van de middag door werkzaamheden... en na een paar uur stortte de torenspits in. Daarbij zijn volgens de brandweer geen andere gebouwen geraakt... Vanavond is er in Hoogmade een bijeenkomst voor parochianen. Heel Curaçao zit zonder elektriciteit. Een paar uur geleden viel de stroom uit... volgens de leverancier door een brand in een elektriciteitscentrale. Die brand veroorzaakte kortsluiting. Het verkeer in een groot deel van Willemstad staat vast... doordat de verkeerslichten niet doen. Ook scholen en winkels zijn dicht. Het gebeurt vaker dat op Curaçao de stroom uitvalt... maar zelden op het hele eiland. De laatste keer was in 2006. Er zijn steeds meer particuliere basisscholen. Dat aantal is in drie jaar tijd gestegen van 35 naar 60... lijkt het cijfers van onderwijsvakbond AOB. Ouders sturen hun kind vaak naar een particuliere basisschool... omdat ze ongerust zijn over het lerarentekort... en de grote klassen op reguliere scholen. Particuliere scholen krijgen geen geld van het Rijk... en kosten de ouders tot wel 22.000 euro per jaar. Volgens critici werken de scholen ongelijkheid in de hand. In Groot-Brittannië is het dreigingsniveau voor terreuraanslagen verlaagd. Van ernstig naar substantieel. Dat is het laagste dreigingsniveau in vijf jaar. Het Britse dreigingsniveau wordt vastgesteld door een afdeling van de geheime dienst MI5. De Britse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat ondanks de verlaging... er nog altijd kans is op een terreuraanval. In Noord-Ierland is het dreigingsniveau onveranderd hoog. Dat heeft te maken met de kans op geweld door Noord-Ierse terreurgroepen. Het weer, vanavond en vannacht mogelijk wat regen en een opklaringen kans op mist. Morgen bewolkt, laten vooral in het noorden regen tot aan hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Juronde van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 It's never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 Another son sneaking across all the neighbors' borders now and again having little fun. She does... From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 Oh girl, he won't be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 Pride was gone. Oh, no. Something inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice. You wrote so wrong You thought that my pride was gone Oh no There's something inside so strong I'm Ze kijkt een beetje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 Je bent beter dan Bondette in bed, ja. Ja, vergeet hem aan Jerry. Want hij is beter dan Jerry. Hij komt veel liever dan Jerry. Hij is beter dan Bondette in bed, het is toch